Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Orkaan Ian heeft Florida bereikt. De staat in het zuidoosten van de VS. De bewoners daar zetten zich schrap. Amerikaanse president Biden waarschuwt voor de gevaren van de storm. De storm is incredibly dangerous, to state the obvious. It's life-threatening. You should obey all warnings and directions from emergency officials. We'll be there to help you clean up and rebuild. To help get Florida get moving again. En we'll Op veel plekken staat er al een sterke wind en het regent al. De stroom is ook al uitgevallen. Meer dan 300.000 mensen in de Amerikaanse staat zitten zonder elektriciteit. Zorgmedewerkers die tijdens de eerste coronagolf long-covid hebben opgelopen... komen als het aan het, het, aan het kabinet ligt 15.000 euro. Niet als compensatie, maar als erkenning van het leed dat ze hebben. De Raad van State moet dat nog wel goedkeuren. De middelbare school, het GOMARES, met vestigingen in Gorkum en Zaltbommel... wordt definitief niet vervolgd voor het discrimineren van homo's. De streng christelijke school deed zich zes jaar geleden na de incidenten voor met homoseksuele leerlingen en leraren. Eén leerling moest bijvoorbeeld gedwongen uit de kast komen bij haar ouders. Maar volgens de Raad van State heeft de school inmiddels hun beleid rondom homoseksualiteit genoeg aangepast en zien ze van vervolging af. En een slimme move van Ikea. De winkel lanceert over een paar dagen een collectie... samen met de Swedish House Mafia. Als echte Zweden groeien ze op met die winkel. En nu brengen ze een collectie uit waar alles in zit... voor het inrichten van je thuisstudio. Zegt een van de bandleden in een video. Want zelf begonnen ze ook ooit Lekkerskeer. We gebruikten wat we had at our onze and hadden... en zelfs onze eigen bedroomhacks gemaakt... om het makkelijker ons te creëren. We hebben van onze verkeerden... en willen creatives een manier geven.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 Fly higher till the earth brings them down. Forever caught in desert lands, one has to learn to diss.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 Who licks your boots away? You don't want to fall as well, but better start the dance. Do you want?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 En Tony is eigenlijk toch wel de echte, de echte Brit. De echte British... Oh, okay. uh, ja, een snorretje, of niet? Nee, nee. maar gewoon een uh, stif upper lip En, uh, ja, okay. ja. en niet, niet dat hij niet gezellig kan zijn of zo. En dat weet ik niet. Maar op het podium is hij, zou het wat uitbundiger mogen. Laat ik het zo zeggen. <laughs> maar uh, nee, uh, als het gaat over de knipoog... Ja, dan uh, ja, krijg je het alweer helemaal warm. Dat, dat je denkt, hoe, <laughs> hoe is het mogelijk? <laughs> Want de, de beste man is uh, 72 jaar. <laughs>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 Die, die van de ouders? Nee, ze zijn nu gestopt. Ja. Voor altijd. Voor altijd? Oké. Okay. Ja. ja, dat, dat Want klopt. Want is behoorlijk uh, ziek. Die kan niet meer horen. Hij heeft last van zijn... Van artrose. Zijn, dus hij kan niet meer drummen. Oh, nee, oké. Okay. Oh, het zonde. Ja, en ze hebben, ja. ja dus dat, dat, dat wordt hem gewoon Ik niet meer. Niet. En nee. ook, ook zelfs zingen uh, en staan... Uh, nee, hij, ging hij allemaal uh, net tijdens het laatste concert... maar het hield echt niet over. Nee, ja. hij, hij zat in een stoel en de, daarnaast stond een klap. Hoe noem je zo'n ding? Zo'n klapper waar de muziek op stond, oh, zodat oké, je kon met zien en man. Man. met, Zelfen, met sommige teksten. Ja, ja. ja. Maar, maar dat maakte. kijk een echte fan maakt het op dat moment niet uit, want je weet dit is het laatste concert. Ja. Je weet ze zingen alles. Hij zingt twee octaven lager. Je weet ook sommige liedjes ja. worden iets langzamer gespeeld, maar dat is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 Want het is is werkelijk, er staan heel veel leuke, mooie nummers op. Maar ook ja? echt ontzettend moeilijke, lange, uitgesponden nummers. Waar je geen touw nou, of vast ja. af kan ja, knopen. knopen. Nee, dat spoel ik even door. En dat was ook de periode dat Pieter Gabriel steeds extravaganter werd tijdens zijn optredens. Ja. En waarbij hij zelfs zijn eigen bandleden soms verraste. Want die zaten gewoon dan een nummer te spelen. Dan kwam hij op en dan was hij gekleed als een vos in de jurk van zijn vrouw. Ja. Ja. Of hij had een, ja. was in het middel van een soort van bloem.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 Zeker ja, weten, dat is ja. absoluut waar, want, uh, want, want zeker in die, la, die latere tijd ontstond er een fanschare die hun nooit in de steek uh, ge ge gelaten heeft. Nee, dat klopt, ja. ja uh, die, uh, die, die, die, die, die gekkigheid, dat, dat, dat extravagante, een avant uh, ja. beetje avant-gardistisch, in radu mag, beetje intellectueel soms ook. Ja. Moeilijke teksten, waarvan je ook die moet je drie keer lezen, denk je, waar well, gaat het nou, nou gaat eigenlijk, het eigenlijk over? over? Ja, ja.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 Precies. Ja. Maar ze zijn in 67 begonnen. Ja. Toch niet echt uh, de periode van rock of zo, van die lange nummers of zo? Hè? Nee, de, ja, die, die eerste rocken. albums waren ze echt op zoek naar zichzelf, van, naar hun identiteit, zeg maar. Okay. Ja, ze, en waren ze waren ook ook jong, hè? E e eerdere bandleden zijn toen weggegaan, de gitaristen en de drummer. De e eerste drummer, veel, veel konden ze er niet vanaf het begin bij. Oké, okay, ja. Yeah. En, en pas zeg maar met, met, met platen als. Uh, ja, Tot de Lies Down en Selling England by the Pound. Dat, dat waren de eerste grote binnenkomers bij het publiek. Oké, dat volg ik Nou, ben benieuwd. Ik ga tot het nieuws. Um, Lily White Lilith draaien. Ja, tot na het nieuws.